12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het adres waar terreurverdachte Salah Abdeslam werd gearresteerd... zou al maanden bekend zijn geweest. De Gazet van Antwerpen schrijft dat de politie van de Belgische stad Mechelen... in december al informatie had over het adres in Molenbeek. Er woonde een neef van Abdeslam die sterk aan het radicaliseren zou zijn. Een rapport waarin die informatie stond... zou op last van de korpschef niet zijn doorgestuurd naar het OM. Salah Abdeslam werd uiteindelijk een week geleden gearresteerd op het schuiladres in Molenbeek. In Vorst, vlakbij Brussel, zijn volgens de Waalse zender RTBF vannacht huiszoekingen geweest naar aanleiding van de aanslagen in Brussel. Daarbij is één persoon gearresteerd. Bij eerdere antiterreuracties in Brussel en vlakbij Parijs zijn zeven verdachten opgepakt. De actie in Brussel had te maken met de aanslagen van dinsdag. De Franse autoriteiten zeggen dat ze met de arrestatie bij Parijs een nieuwe aanslag hebben vereideld. Huizen in het aardbevingsgebied in Groningen, die al lang te koop staan, kunnen worden opgekocht door de NAM. Nu al worden woningen opgekocht die op instorten staan of niet snel genoeg kunnen worden versterkt. De opkoopregeling wordt bij wijze van proef uitgebreid, meldt RTV Noord. De NAM stelt 10 miljoen euro beschikbaar. Daarmee kunnen ongeveer 50 woningeigenaren worden geholpen. Huiseigenaren die hun hypotheek willen aanpassen... worden door de bank te snel naar een dure financieel adviseur gestuurd... zegt de Consumentenbond, die waarschuwt dat een adviseur... voor zo'n aanpassing soms honderden euro's rekent. Volgens de bond is een adviseur bij kleine aanpassingen... zoals het veranderen van de rente, helemaal niet nodig. Bovendien hebben consumenten vaak al bij het afsluiten van de hypotheek... betaald voor een adviseur en de bond vindt dat de klant... dan recht op advies zou moeten hebben zolang de hypotheek loopt.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu. De Dit van... is Watertoren Sport, gepresenteerd door Henny Rukert. Het is al lang geleden, je kreeg de gouden schoen. Het was voor mij een eer. Om dat te doen Daarna ben je vertrokken Naar het land van Sinterklaas En daar werd jij ook zeer snel De grote baas Je was ver, bent nummer één Ja eerlijk, nooit gemeen Je bent voor ons de beste aan de hele eeuw. Je bent voor ons de Nederlandse leef. Je bent een stambeeld in onze mooie staat. Er is altijd een plekje in ons hart. Zo aan Jij bent gauw, een edelsteen. Jij bent voor ons de beste van de hele eeuw. Voor ons ben jij de Nederland. van uh, André Hazes aan uh, Johan Kruijf. En we draaiden hem ook al het eerste uur. En uh, hij zong in het liedje van... Je bent een stambeeldwaardig. Nou, de stambeeld staat er volgens mij al in Amsterdam. Maar uh, de Amsterdam Arena, Henny... heeft ook zo'n langste tijd gekend, als we het mogen geloven. Het zou een schandaal zijn als die niet de Kruijf Arena gaat heten. Ja, precies, precies. Weet uh, je waar ik het meest door geraakt werd gisteren? Nee. Door de reactie van ons koningspaar. Oké, okay, dat heb ik even gemist. Wat, hoe was hij? Met het overlijden van Johan Cruijff verliest Nederland een unieke en geniale sportman. Dat was de reactie van koning Willem-Alexander. Ja. Hij heeft ons voetbal verrijkt en een nieuw gezicht gegeven. Daarnaast heeft hij zich met hart en ziel ingezet om de sport voor iedereen toegankelijk te maken. Daar gaan we straks nog even over praten. Mm -hmm. Hij was een icoon van Nederland. Johan Cruijff was van ons allemaal. Ja. Ik vind dat zo mooi dat een koningspaar zo'n bericht naar buiten brengt. Ja, en, en nou, overigens, uh, dat niet alleen uh, als het om Kruif gaat, maar ook uh, van de week zijn actie in de Schilderswijk. Dat ja, vond ik ook. Uh, ja, dat is gedurfd hoor. Dat is zeker gedurfd, maar wel, wel uh, een visitekaartje voor Nederland Ja, ik. en het toont dat onze koning midden tussen het volk staat. Ik vind het fantastisch. Ja, zo is dat. Maar wat een reacties gisteren, hè? Honderdduizenden reacties in Nederland, ja. maar ook in de hele wereld. Uh, Platini, het is niet mijn vriend, maar die schreef, uh, of die zei eigenlijk... Ik heb een vriend verloren en de wereld een groot man. Ik bewonderde hem. Hij was de beste speler ooit. Ja. Dan Messi, dat is toch niet een kleintje. Een legende heeft ons vandaag verlaten. Pele, Johan Cruijff was een fantastische speler en coach. Hij laat heel, een heel belangrijke erfenis achter voor onze voetbalfamilie. Ja. In het Algemeen Dagblad vanmorgen stond een column. De column was van Wessel Penning, die is de chef van het Algemeen Dagblad. En die vond ik ongelooflijk mooi. Ik lees hem even voor. Oh ja, later kreeg je Maradona en Messi. Maar wie Johan Cruijff had zien voetballen, zei hij is de beste. Want hij was een van ons. Van Ajax, van Oranje, zelfs even van Feyenoord. Eén van ons? Cruijff was van niemand, alleen van zichzelf. Onaantastbaar. Onnavolgbaar in het rood-wit van Ajax, het blauw-paars van Barcelona of het oranje van Oranje. Zijn bravoure en zelfbewustzijn waren nieuw in het Nederland van de jaren zeventig. Zijn glorietijd in het topvoetbal. Hij tilde met zijn zelfbewustzijn de Nederlandse sport naar een ander niveau... en maakte ons nationale voetbalelftal bijna wereldkampioen. Laat ons terugdenken naar 1974, het wereldkampioenschap voetbal in West-Duitsland... De voetballer Kruif op zijn best. Leidend, dirigerend, pasend, dribbelend. Zo'n versnelling, met bal, had niemand ooit gezien. En dan dat inzicht. Wat een strateeg. Volgens Willem van Hanighem had, had hij ogen in zijn achterhoofd. Kon niet anders. Want Kruif zag alles. Kon alles. Oh ja, koppen kon hij niet. Zo goed. Strafschoppen liet hij meestal liever aan anderen. In zijn hele leven heeft Johan Cruijff te veel geruzie en te vaak gekonkeld. Maar vandaag slechts eerbetoon. Hij is de beste voor altijd. Russell Penning. Nou, mooi, mooie column. Zet het mooi, hè? Ja, hey, maar Henny, want uh, je noemde net al uh, Messi en, uh, en een aantal andere, Ronaldo en al die andere... Uh, uh, Spructuose op het veld. Uh, maar als je die... Want jij hebt meer verstand van voetbal dan ik. Als je die dan nou vergelijkt met Johan Cruijff. Uh, zijn die te vergelijken? Of hebben die andere kwaliteiten? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Nou, het waren allemaal legendes natuurlijk. Of het zijn ja. allemaal legendes. Ja. Maar je kijk, Johan is van ons. Dat schrijft uh, Penning ook. Ja. Hij is van ons. Hij, is, hij heeft Nederland op de kaart gezet. Zo moet je het gewoon zien. Mm -hmm. En de vergelijking met Rembrandt van Rijn... als ambassadeur voor ons land is natuurlijk geen gekke. Oké, okay. ja, uh, maar, te maar technisch gezien, hè? want als je nou zo'n voetballer als, als Messi dan, hè, dan lopen al die jonge lui die uh, om sport houden, van of, of voetbal houden, lopen daarmee weg. Uh, is hij daarmee te vergelijken of is dat toch allemaal weer anders? Nou, de, ik denk dat Johan uniek was. Neem nou, hij kwam terug naar Ajax. Mm. En iedereen was benieuwd of hij uh, het nog zou kunnen. Hij ja. speelde tegen Haarlem. Misschien herinner jij je dat doelpunt nog. Hij uh, loopt op een gegeven moment naar de rand van het strasselgebied... met de bal aan zijn voet en geeft een lop zo ongelooflijk mooi. En die gaat over de keeper heen. Zo doelen. Ja. En, en, en dan zijn antwoord op de vraag... hoe kreeg je dat voor elkaar? Het was zo mooi. Ach, ik wist het van tevoren. Met God kiepte en die stond altijd ver voor zijn doel. Hij was altijd zo ver vooruit op een ander. Ja, Dat, uh, ja, dat is ja, het een enorm inschattingsvermogen. Geweldig. Ja. Um, wat, ik wil nog wat vragen maar, oh ja natuurlijk, de, de allerbelangrijkste vraag, uh, uh, jij bent natuurlijk ook uh, in je leven al heel lang uh, met sport bezig, mm -hmm. en je hebt ook diverse uh, belangrijke wedstrijden mogen verslaan als mm -hmm. ik het zo uh, gehoord heb af en toe met uh, fragmenten, ja. heb jij, ben jij persoonlijk geconfronteerd met Johan Kruijff? ik heb tegen hem gevoetbald dat is wel een hele persoonlijke confrontatie. Ja, dat was he? in de interregionale jeugd. We verloren natuurlijk. Of het nou 6 of 7-0 was, dat ja. weet ik niet meer. Maar hij maakte er in ieder geval 5. En ja. dat was uh, in de meer. Nou nee, jongen, dat was... Ik bedoel, dat is onvergetelijk. Ja. Ja. Maar daarna heb ik voor de radio... en ook voor de televisie dingen met hem gedaan. En er is eigenlijk geen plezieriger mens... om aan de microfoon te hebben dan Johan Cruijff. Mm -hmm. En uh, wat hij voor de Nederlandse taal heeft betekend... daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja. Maar ja... Ik zat gisteren in de auto, hè? ik had een middagje vrij. Ik ging even naar dat winkelcentrum in Krukius. Ja. En dan gaat de telefoon, Dan belt uh, Dolly de Pierik. En die zegt, uh, uh, heb je even tijd, kun je even reageren in de uitzending van Ruud Jansen? Ja. Uh, ik schrok me rot, want ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Toen zei ze dus dat, uh, dat Johan overleden was. Ja. Nou, de tranen schoten in mijn ogen. Ja. En uh, ja, ik heb een verhaal gehouden, ik weet niet eens meer wat ik gezegd heb. Maar uh, het was een heel bijzondere dag gisteren. En het uh, was heel verdrietig. En weet je wie er nu binnenkomt? Jeffrey Sam Singh. De, de man die bij HFC uh, de lijnen uitzet... en uh, over 100 meter een bal iemand op de stropdas kan leggen. Ja. Jeff, hoe heb jij gisteren beleefd? Ja, schokkend. Ik was op mijn werk. En uh, ik hoorde, ik kon het eigenlijk niet geloven. Ik kon het nergens nog vinden, maar ik kreeg zo'n appje op mijn telefoon. Dan denk je gelijk terug. En dan pas voel je ook wat die man voor je betekent eigenlijk. Ik krijg gewoon een brok in mijn keel. Terwijl ik hem eigenlijk nooit in het echt heb zien voetballen. Eigenlijk, nee, nooit zien voetballen. Alleen van beelden ken. Ja, en uh, ja, vreselijk verlies. We gaan er zo verder over praten. Charles, jij hebt een bijzondere plaat klaarstaan, toch? Ja, ja, ja. horen. Nou, gaan we doen.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 We disagree without war. Watertorensport, gepresenteerd door Henny Rukert. Ja, we hadden natuurlijk... Uh, we laten geen gelegenheid voorbij gaan... om in onze uitzending te praten over de zanger die u net hoorde. De zoon van Charles Duyf, onze technicus. En Jeffrey Sansing, die zorgt natuurlijk... voor een geweldige verrassing door binnen te komen. Dat had hij beloofd, zegt hij, maar dan doet hij het ook. Hè? Je, je hebt al iets gezegd vorige keer over uh, Sven. Maar het blijft mooi, hè, die plaat. Prachtige plaat. Nou, hartelijk, hartelijk dank voor het compliment. Er zit nog een broer van Zwen ook hier. <laughs> en die heeft eigenlijk een klein beetje ook iets te maken met uh, uh, de doelstellingen... die Johan Kruijs zich uh, in zijn leven heeft gesteld, Henny. Ja, want kijk, Johan laat ons niet alleen mooie gedachten over het voetbal na... maar hij heeft natuurlijk een, uh, een stichting opgericht. Het is trouwens een, een interessant verhaal, want hij was twee keer in Amerika... en, en Jeffrey, jij weet het verhaal ook... Ja. Er was een jongetje dat wilde zwemmen. wat gebeurde er, Jeff? Jij weet het. En die kon niet zwemmen. Tenminste, dat dacht hij. Toen sprong Johan het, uh, het bad in. Hij zei, kom, hup, spring erin. Ik hou je wel vast. We gaan zwemmen. Ja. En er was een jongen met down. En uh, Leroy is ook een downkind. De zoon van Charles. En ik vroeg dus net, Charles, vind je het vervelend dat we het erover hebben? Nee, helemaal niet. Want zo moet je ook naar buiten. Maar Johan heeft een, een hoofdrol gespeeld. In het, uh, in het helpen van mensen met een handicap. om te kunnen sporten. Hij heeft de sport opengemaakt. Fantastisch, toch? Ja, mega. Jij ja. hebt zijn academie. academy moet mij horen. zijn academie gedaan. Ja, uh, Johan Kraaf College. Dat, he, dat betekent ook heel veel. Ja, zeker weten. Want. want uh, er werd altijd gezegd. of het vooroordeel uh, bestaat. dat sporters. Uh, dom zijn voetballers. Voetballers. voetballers over het algemeen, ja. ja. Voetballers. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. En dat irriteerde Johan Cruijff ook, denk ik. En toen heeft hij die foundation opgericht. Ja, inderdaad. En die heeft op het ogenblik, ik geloof 650 deelnemers dit jaar. Dat durf ik niet te zeggen. Hè? Ja, ik hoorde dat getal gisteren noemen. Okay, nou, het is dus... natuurlijk een geweldig iets. Ja. Want ja. A, sporters zijn niet dom. Voetballers en wielrenners zijn zeker niet dom. Maar met zo'n foundation hebben jullie als voetballer natuurlijk... Jij hebt het ook gedaan, toch? Ja, ja klopt. Vertel ja. er eens iets over. Nou ja, um, het was prachtig, want ik speelde toen bij Haarlem. En ik trainde negen keer in de week. En die school, uh, op die school kon ik, kon ik leren, kon ik mijn diploma halen. Marketing en communicatie. Omdat ze gewoon volle bak rekening houden met, uh, met je sport. Wat je beoefent. En ja, dat is natuurlijk prachtig. En je gebruikt het nu, hè? Ja, ik gebruik het nu, ja. Want je bent aardig aan het communiceren. Ik ben heel erg aan het communiceren. Wat doe, je, wat doe je exact? Want ik zie je over wedstrijden in het buitenland. Ik zie je allerlei dingen doen, ook op Facebook en zo. Ja, nee, dat heb ik in het verleden gedaan. Maar ik werk nu bij, bij Meewind, bij de hoofdsponsor. En daar werk ik op kantoor. Eigenlijk niks wat ik met mijn, mijn studie heb gedaan. Maar die hebben me een kans gegeven om ja, maatschappelijk werk op te pakken. In, in ieder geval. En dan heb je nog veel aan je studie? Ik bedoel, in je in, werk? Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja. tuurlijk. Ik, uh, ik praat een hoop. En ook ja. sociaal gezien. Ja, nee, maar leuk toch? <laughs> ja, hartstikke leuk. hey terug naar Johan. Wat heeft hij voor jou betekend? Nou ja, wat heeft hij voor mij betekend? Um, ik heb hem nooit in het echt zien spelen. Maar ik ken hem wel van beelden. En uh, van analyse die hij gaf op tv. Uh, ja, gewoon een, een, een voor voor het voetbal en voor elke voetballer. Ik denk ook mijn generatie, die kent Johan Krijf ook goed. Alleen van de beelden weliswaar. Maar, maar toch, het, het is zo'n grote, grote speler zo'n grote, ja, grote persoonlijkheid. Charles, je... Charles de technicus en ik hebben het net over die goal gehad. Toen hij terugkwam bij Ajax en tegen Haarlem speelde. En over Metgod heen uh, lopte. Kan hij het nog, werd er toen gezegd. Kan hij, kan hij het, het nog? nog. Nou, uh, <laughs> ja, liet hij het even zien. Echt ongelooflijk. Ja. Ja. Maar jij hebt ook een doelpunt in je hoofd wat je heel bijzonder vindt. En wat je zelf ook toepast. Ja, ik hoorde het gisteren nog... Uh, ik wist niet dat het tegen ADO was. Maar die aanname die, die toen, hij uh, toen met dat... Ik weet niet wat hij in zijn hand had. Een, uh, een, een stuk van zijn... Uh, van zijn uh, sok, sok, geloof ja, ik. Ja. En hij kreeg een, een lange bal. En dan nam hij hem in één keer nam hem mee. Vrij voor de goal. Na nou, aanname en, en schieten was echt een, een pracht goal. Die verdediger die wist niet waar het zoeken moest. die is nu nog de bal aan het zoeken, denk ik. <laughs> maar uh, ja, die aanname die heb ik toen in den treur uh, geoefend op de training. En die gebruik je in de wedstrijd. Want ik zag hem hier tegen Maghreb ja, ook nog een keer toepassen. Het is het enige wat lukte tegen Maghreb, ja. ja. het enige wat lukte, Henny. En je had niet dat witte bandje in je handen. Nee, je, nee. kon ook niet zo, je kan wel zo juichen als Johan. Want als je scoort doe je dat ook ongeveer hetzelfde. Ja, klopt. Maar het, tegen Maghreb, wat was er aan de hand, joh? Ja, het was, ik weet niet, ik werd wel flink geïntimideerd. Nou, nou ben ik niet snel geïntimideerd. Maar um, spugen in je gezicht, snot... Uh, afvegen, ja, dat, dat kan ik gewoon echt niet tegen. Dat vind ik respectloos. En natuurlijk moet je daar boven staan. Maar ik liet me, ja, ik liet me daar wel door uh, doorleiden eigenlijk. Heel stom. Maar dat wil niet zeggen dat, die, dat je zo'n zo slechte pot moet spelen. Ik denk dat we alle elf niet echt goed gespeeld hebben. Ik denk, het beste was, uh, was misschien wel Danny Hols. Ja, die was, best, tijd, uh, die was best goed. Ja, ja. Die, die heel goed speelde. Ik vond het ook jammer dat Mike niet begon. Maar dat, uh, dat was de reden, zei de ja. trainer. Maar uh, ja, het is gewoon een off-day. En, en ik hoop uh, over twee weken dat we tegen de treffers spelen. Dat is, we krijgen nu echt, echt alleen maar finales. Eén tot en met vijf krijgen we volgens mij nog. De laatste ja. vijf wedstrijden. Ja. ja, en ik denk dan wel dat we op ons best zijn. Hoor. Want tegen de laagvliegers, met al respect, zijn we altijd wat minder. Je speelt zoals je tegenstander toelaat. En zij konden alleen maar spugen, schelden en trappen. Dat was uh, heel vervelend. Ja. Het zijn trouwens zaalvoetballers hè, voor een groot gedeelte. Ja, dat Tenminste, de beste saufballers deden, deden niet mee... want die moesten in land spelen. Ja, die kregen ze flink om de oren trouwens. Ja, kreeg ze om de, ja, okay. de ik verloren. Oh, dat is uh, zonde. Maar ik vind het individueel fantastische voetballers allemaal. Maar... Ja. Die oude prof die schoot hem erin, jongen. Drie Kalisse. Maar hij ja. was zo slecht. Maar ik krijg wel die bal voor zijn voet. En een in. buik had hij. Een buik. ik werkelijk. Ik vind dat het niet kan. Maar ja, nee, nee, dat hadden we ook niet verloren als hij niet had beter. Dan. Nee, ja. Even terug naar, naar, naar die affaire uh, uh, over dat veld bij HFC. Want je, je speelt slecht, maar je kan ook op zo'n veld eigenlijk niet voetballen, toch? Het is wel echt, echt heel slecht. Echt heel slecht. En ze hebben er nog alles aan gedaan om het goed te krijgen tegen Maghreb. Nou zou ik zeggen, als je dan tegen die zaalvoetbalspeler speelt... laat het dan ook laat het, slecht. Laat ja. het dan nog slechter zijn. <laughs> laat het zijn. dan nog slechter zijn, ja. maar goed. Maar ik had de indruk dat jullie meer last hadden dan zij. Ja, die indruk had ik ook. En uh, ja, we trainen ook op kunstras, hè? Dus dat is ook zo apart. We trainen eigenlijk op een heel vlak veld. Nooit last van, uh, van een hobbeltje, van een, van een kuiltje. En dan speel je elke wedstrijd op, op zo'n veld dat eigenlijk ja, echt heel anders is. Wie is voor jou de grootste kans hebben op de titel? Um, Koninklijke AFC. Ja, ik zeg het al het hele jaar. Maar... Ja, ik meen het. Ja, ja. ja natuurlijk. Nee, we hebben het allemaal in eigen hand, vind ik. En ik heb nog geen tegenstander gezien waarvan ik uh, onder de indruk ben. Heel eerlijk ben. Laten we het hopen, joh. Ja. Heel, heel, heel mooi zou het zijn. We hebben geen open kar, maar er wordt wel een feestje gevierd. Nou, ik hè? moet wel eerlijk zeggen dat ik ben er pas in geloven toen jij het echt volhield, hoor. Ja. Jij bleef het maar zeggen, ook al stonden we zevende. Ja, we trainen naast elkaar hè, op het velden. Ja, ja, en dan liep klopt. ik langs jullie, en was het, hé, hey, kampioenen. En toen stonden jullie in het begin, van, stond je te nou, kijken, die gozer is, is gek. gek. Ja. Nou, is die dat misschien ook wel. Maar ik bedoel... Huh? <laughs> de volgende plaat is voor jou, Jeff. Ja, maar eerst, eerst nog even want ik wil aan Leroy vragen. Leroy, uh, jij bent ook voetbalfan. Jij houdt van PSV. Ja. Toch? Uh, maar ken jij Johan Cruijff ook? Weet jij wie Johan Cruijff was? Of is? Even diep nadenken. Ja. Hij is gisteren overleden. Hè? Dat, dat heb je al gehoord. Want je hebt ook naar de televisie gekeken. Weet je nou ook wie Johan Kruijff is of wie dat was? Of weet je dat niet? Ik denk, uh, het zit hem de... nou niet binnen, <laughs> Maar dat kan ik me ook voorstellen. Het is heel overweldigend als je met een koptelefoon in de studio bij je papa zit. Ja. En je hoort ja. alleen maar uh, van die dingen vertellen. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat. Uh, dat ook Leroy blij is met wat Johan Cruijff voor de maatschappij en voor de wereld heeft betekend. Zeker, maar Leroy is een enorme voetbalfan. Als er voetbal is op televisie, dan uh, mogen wij vertrekken uit de kamer. Tenzij we meekijken. Want dan moet er voetbal gekeken worden. Dus, dus uh, wat dat betreft hebben we een, een goede kandidaat hier in de studio. Ja, ik heb overigens, Hedy, dat is, ik weet niet wat het is, maar uh, ik, heb het, ik heb het opgezocht. Ik heb gewoon maar eens de, de, de naam Johan Cruijff ingetoetst in het muziekprogramma. Uh -huh. Nou blijkt hij nog gezongen te hebben. Oh. Ja, hou op, dat moet je niet, nee, draaien, ja, dat moet je niet draaien hoor. Nee. Dat moet je niet doen. Nee? Nee, wel, oh. doe, maar, ah, doe maar wel. Oei, ja? oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei <laughs> loei, loei, loei, loei. <laughs> Als je kijken van de verre neef, wat kreeg die jongen klappen, want die handen was op drijf. Misschien niet helemaal gepast om, uh, om nou uh, carnavalsmuziek te draaien, maar goed, uh, Johan Kruif uh, heeft dat kennelijk gezongen. Ik kende, het, ik kende het niet, maar jullie begonnen meteen al van oei, oei, dat was een loei. Dus jullie uh, uh, weten precies uh, waar, uh, uh, wat, wat bedoeld wordt met deze plaats. Ja, en de, dat is ook een van de redenen waarom ze zeggen dat voetballers dom waren. <laughs> dat kan gewoon niet hoor. Maar je hebt een veel beter nummer, Charles. Ja, die moet ik dan even, even opzoeken. Uh, die, is, uh, die dame is ook uh, helaas uh, ons uh, nog niet zo lang geleden... Uh, 91 jaar oud was ze. Ja. Warte Riek. Eh, uh, Rika, hè? Ja, hè? Rika Jansen. Rika Jansen. Nou, we gaan het even intypen. Dan moet het ongetwijfeld tevoorschijn. En dan, uh, je had een speciaal nummer in gedachten, hè? Ja, er is een Amsterdammer dood gegaan. Er is van Amsterdammer dood gegaan. Nou, eens even kijken. Amsterdam huilt, hè, denk ik? Oh, dat is hem natuurlijk, ja. Nou, da daar gaan we uh, eventjes van uh, genieten, luisteraars. Rika Jansen. Als vader weer blauw.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 naar de tiptop, waar je het zo is vergat Soms riep er nog heen in het laatste uur Ik heb mooie olijven en uitjes in het zuur Amsterdam huilt Waar het eens heeft gelachen Amsterdam huilt En nog voelt het de pijn Amsterdam huidt, waar het eens heeft gelachen. Amsterdam uit, want de weg is de geheim. Als vader verhaalt hoe de Sabbat begon, dan sta je versteld als hij weer vertelt hoe de voorzanger... Had als je milde daar zo. Met Hanukka gingen de kaarsjes weer aan. Dan werd er gewenst door Godje gebenst en dat het toen alle weer goed maar zal gaan. Voor er werd geplunderd en uitgeroeid, hebben daar Jidische jelletjes gestoeid heeft gelachen Amsterdam huilt en nog voelt het de pijn Amsterdam huilt wat het eens heeft gelachen Amsterdam huilt want de weg is de gein op vrijdagavond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 What oh, the hey? Op zich een heel mooi nummer, Henny, maar niet het nummer wat wij bedoelden. Nee, maar Rika heeft natuurlijk fantastisch gezongen. Dit nummer ja. had ook wel een heel speciale betekenis. Mm -hmm. Maar waar wij naar zochten was, was: er is een Amsterdammer dood gegaan. En dat komt omdat Jeffrey Sam Singh zei: Heb je wereld Door gezien gisteren? Die heb ik gezien, maar ik heb Kees Prinsen gemist. het begin, ja. begin. Die kunnen we niet vinden. Maar ja, Kees we... Prinsen kan ik wel vinden. Nee, Rika Jansen kon ik niet vinden. Dus. Oké, okay, maar heb je Kees Prinsen met wat we wilden draaien? Ja. ja. Nou, laat me horen dan. <tied> ...die kan alleen maar leuk heeft vanavond. Ja. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij zet gewoon in kater. Kreeg in een glaasje bier... ...voor Tante Sjaar. Ja, die vind ik dan wel kwalitatief weer helemaal... Uh... Ongeschikt om, uh, om te draaien eigenlijk. Dat is in een of andere live uitvoering. Kennelijk opgenomen met iemand met een mobieltje. Nee, dan, dan, dan toch maar Mankenelis. oké. Oh, okay. En de nog is aan. van Er is een Amsterdam dood gegaan. Hij zat gewoon in zijn café te kaarten.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 En tabel, wat was dat gauw gegaan? En allemaal zo rond 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Hij stond gewoon zijn piramid.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 Ja, er is een Amsterdammer dood gegaan en dat is gisteren gebeurd en zo'n grote voetballer krijgen we nooit meer, zeggen ze in Betondorp. Het huilt om de dood van zijn innig geliefde oude inwoner uh, Maar deze man heeft natuurlijk naast uh, de voetbal uh, uh, erfenis, zeg maar, ook de taal verrijkt. Jeffrey. Onaanvolgbaar. Onafvolgbaar ook. Onafvolgbaar, Maar je hebt een, een hele mooie die je, die je graag gebruikt. Ja, die hoorde ik gisteren. Dat vond ik ook echt prachtig. Toen vroeg je volgens mij, uh, het zei hij dat tegen Johan Derksen. Toen zei hij van, uh, als ik aan jou vraag, uh, laat zien wat je kan. En je laat zien wat je kan. Weet precies wat je niet kan, anders had je het wel laten zien. Ja, dat, dat, dat vond ik echt een prachtige uitspraak. Ja. Als ik zou willen dat je het begreep, zou ik het wel beter hebben uitgelegd. <laughs> Of deze is ook mooi. Italianen kennen niet van je winnen, maar je kent wel van ze verliezen. Het werkwoord kunnen is voorgoed uitgebreid ja. met kennen. Als je niet kan winnen, dan moet je zorgen dat je niet verliest. Ja, dat is, ook is dat hè. Als je ergens niet bent, ben je of te vroeg of je bent te laat. Ja, dat is ook een mooie. Dat hoorde ik gisteren ook. Ja. Hij had, zei hij ook, ik had twee verslavingen in mijn leven, roken en voetballen. Voetbal gaf me alles, Rookte, roken pakte bijna alles van me af. Ik denk niet bijna, alles. Ik denk dat alles, ja. Voetbal is simpel. Het is echt moeilijk om simpel te voetballen. Dat is zo. Dat is zeker zo, ja. Ja, een heel team is moeilijk hoor. Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet. <laughs> je moet schieten, anders kun je niet scoren. Ik geloof niet. In Spanje slaan alle 22 spelers een kruisje voor ze het veld opkomen. Als het werkt, zal het dus altijd een gelijk spel worden. Ja, Dat is natuurlijk een hele mooi. Mooie. Ja. Mensen moeten harder gaan rijden. Dan zijn ze sneller van de weg. Dus zijn er ook minder files. Ja. Dat ging tot... ja. Hij zei ook, je moet 140 rijden. Geen 100, maar 140. Ik werd er eerder van die weg ja. Ja. <laughs> ja. Mooi. Als ik thuis kom van een televisieanalyse... vraagt mijn vrouw, wat heb je gezegd? Dan zeg ik, als sla je me dood. <laughs> Ik maak ja. eigenlijk zelden fouten, want ik heb moeite om het te vergissen. Zo. Het zijn allemaal waarheden. Ja. Je gaat het pas zien als je het door hebt. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Maar, daar las ik er ook nog een over van een van de bekende Nederlanders, namelijk van uh, uh, Joop van het Heek. Dit nadeel heeft helemaal geen voordeel. Nee, dat is ook mooi. zo, hè? Ja. Hey Jeff, ik vind het ontzettend aardig dat je gewoon even in verband met het overlijden van Johan Cruijff, maar ook met een afspraak die je dan maakt, even uit Amsterdam hier naartoe kwam rijden. Ja. Hartstikke tof. Graag gedaan. Armin. Vijf finales wachten er op jou. Ja. Win ze, dan krijg ik gelijk. Mag ik hier niet tussentijd nog een keer langs gaan? Je moet okay. gewoon. Oké. Dank je wel. En zeg maar tegen, Jeff, tegen uh, Mikey van der Ban dat hij de flessen whisky vastkoopt. Want Zullen we samen komen? is wel leuk. Ja, flessen whisky. Je mag zelf niet drinken alleen hè? Nee, nee maar oh. hij, hij ook niet. Want, uh, er... Oh, je hebt een wedstrijd met hem lopen. Ja, oh, kijk. er staan een aantal flessen op. En kijk, dat kijk, zal hem pijn kijk. doen, want het kost een hoop geld. Ja, black zeker label. weten. Ik krijg niet zoveel. <laughs> Hartstikke bedankt <laughs> okay, voor je komst. Dank je wel. Oké. Okay. Parsons-project. Uh, ja, als ik dat nummer hoor, dan denk ik altijd, ja, tijd. Wat gaat er allemaal snel voorbij? Voordat je het weet, uh, hè? Heb je de periode 1947 tot 2016? Ja. En dan praat je over het leven van Johan Cruijff. Na een buitenlandse avontuur dat hem langs Barcelona, Los Angeles Aztecs... en de Washington Diplomats en Levante leidt... vierde hij zijn terugkeer bij Ajax met een fabuleus doelpunt tegen Haarlem werd 4-1 trouwens voor Ajax. Die goal hebben we uitvoerig beschreven. Maar we hebben nog niet gezegd dat sinds dat hij terugkwam uh, bij Ajax... en iedereen zei, zou hij het nog wel kennen? Ajax verloor geen competitieduel meer en werd als beloning kampioen van Nederland. Maar laten we het eens hebben over het overlijden van El Salvador uh, voor de Spanjaarden. Hij was een kind van Catalonië. En dat hij, hij kwam daar omdat Real Madrid het sterkste was... en al jaren achter elkaar kampioen was geworden. En toen kwam Cruijff. En wie werd er toen kampioen, Show? Uh, ik denk Ajax. Ik denk Barcelona. Barcelona? Ja. Okay. De schaam Katalo me diep. Schaam diep. De... Wat zeg je? Ik schaam me diep. Nee, ze zeggen een zoon van Catalonië is dood. Ja. ja ze zijn in diepe rouw in Barcelona. Ja. En dat is ook te merken, was ook gisteren te merken. Wat gebeurde er? Het werd bekend dat Johan overleden was. En alle mensen die daar in het stadion werken, die werden verzameld... gingen het veld op en hebben daar een minuut stilte gehouden. Dat zijn natuurlijk ja, symbolen, die vind ik prachtig hoor... Mm -hmm. Uh, dat is heel erg mooi. Ja, ik, ik zag gisteren ergens ook nog een fragment voorbij komen op televisie... dat hij ook nog iets met Feyenoord heeft gedaan. Hè? Ja, hij is, hij is een jaar bij Feyenoord geweest. En ja. dat heeft te maken, dat was in 1983, 84, dat seizoen. Ja. Hij had een conflict met de Ajax-voorzitter Heimse Over contractverlenging. Ja, ja, en ja. toen maakte hij dus de gevoelige overstap naar Feyenoord... om te tonen, jongens, ik heb jullie helemaal niet nodig... Met de Rotterdamse club uh, nam hij wraak door de landstitel te grijpen. En op 37-jarige leeftijd is hij gestopt met voetballen. Maar hij had ook maling aan de wereld. Hij woonde daar in Catalonië. En toen hadden we in Spanje nog een rare situatie. Weet jij dat nog? Er was een of andere... Ja, dictator. Despoot die, die dat land leidde. Hoe heet hij ja, ook alweer? Franco. Franco, ja. En uh, ja, er waren dus be bepaalde dingen. Je mocht uh, je kind niet Jordi noemen. Johan Kruijff kreeg een kind en noemde hem. Jordi. Ja. En dat heeft een bepaalde betekenis, geloof ik. Uh, Jordi. Dat weet ik niet. Jij? Nou, dat zoek ik even op zo op Google. Ja. Dat, dat, dan melden we dat nog eventjes. Ja. Je moet altijd zorgen dat je een doelpunt meer scoort. als de tegenstander, is een uitspraak van Johan. En zo is het natuurlijk ook. Wat een man. El Salvador, de Verlosse. Hij verloste Barcelona. Hij is daar echt net zo populair als in Nederland. We weten nog niet wanneer... Uh, want in, in, in Spanje moet je binnen 48 uur uh, begraven worden. We weten nog niet wat er gebeurt. Ik heb daar nog niets over kunnen lezen. Ik heb alleen begrepen dat het een heel intieme gelegenheid Ja, wordt. Dus Ze willen er, uh, er geen mensen bij hebben, maar er zijn overal in alle stadions uh, mogelijkheden om condoliances te schrijven. Dus dat is natuurlijk ook wel, uh, mm -hmm. wel interessant. De beste uh, Nederlandse voetballer aller tijden uh, is er niet meer. En om die reden stond dit programma van de Watertorensport toch wel in een heel opmerkelijk. Ja, en ik heb een stukje muziek opgezocht wat uh, eigenlijk een beetje aangeeft van uh, hoe snel het allemaal kan gaan, want ja, uh, eer gisteren was hij er nog. En uh, ja, nu niet meer. Vanmorgen vloog ze nog, zo onbelemmerd en gasje.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 Wat heerlijk zijn Vanmorgen vloog ze nog Zoals een eeuw soms op de wind Zonder bewegen De vleugels wijd gespreid.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 Wees misschien de wil van God en luidt de opdracht. Wees uw moeders moeder, wees een verzorgster, wees een moeder, het is ons bloed. De plaat, uh, gezongen natuurlijk door Robert Long samen met uh, uh, Simone Kleinsma en Martine Bijl. Enige jaren geleden alweer, want ook Robert Long is ons uh, wat dat ja. betreft helaas ontvallen. U luistert naar de Watertoren Sport met vandaag een uh, toch wel bijzondere uitzending, omdat gisteren Johan Kruijf overleed. 25 april 1947 werd hij geboren in het Amsterdams Burgerziekenhuis... Ziekenhuis in de linnee als tweede zoon van Manus Kruijf en Nel Draaier. Joopie Cruijff groeit op in Betondorp in de buurt van Stadion de Meer. Zijn ouders hebben er een groentewinkel. En in 1957 wordt hij op tienjarige leeftijd lid van Ajax. Het officiële begin van zijn fantastische voetbalcarrière die wereldwijd heel veel indruk maakt. Ook in Engeland. Good morning, Brian. Good morning. Henny, a sad day over there. Loss of a great player. Yeah, you can say so. Um, you know, thinking about it. The 60s was Pelle, the 80s was Maradona. but the 70s. But Johan Cruyff, um, yeah. you know, top player, uh, done so much for, for, for football in Holland, but also for the nation. Yeah. Um, you know, his his his ability as a player, quick thinking, um, you know, great football mind, athleticism, pure. What what, what are they saying know. in in England uh, about it? Well, everyone is aware of the man and all that, you know, and and, and and the great loss. And to the topic of conversation, without doubt, mm -hmm. big memories about back to this, the 74 World Cup, the famous turn against Olsen of Sweden, um, uh, you know, going from many, many few of, of great players, Henny, have gone on to become great managers, you know. Yeah, yeah, uh, yeah. He had that ability. He could both play, and coach um he he was right through he was an extraordinary man and and as in an all football environments, they're always appreciated and remembered yeah i agree and and um you know it, it, it it's sad but uh you know he was he was he was something else um for sure he he put total football the idea of you know arenas and i think was the man's name He, he put his ideas onto the pitch and between them they changed the whole course of world football, yeah. you know? Yeah. Um, and then he he he brought that farther and took it into the coaching and um, we're all sort of amazed by the modern-day Barcelona, but that was the core of it, you know? We, we go back 30 years to the 70s, that was the core of and the beginning of the modern-day Barcelona, yeah? yeah. Um. Yeah, you, you know, we, we we could go on and, and, and respect him. But I, I think there's another side of it as well, Henny. You know, we can talk about the football all the time, but we also have to give the respect of what he done for Holland. And, and uh, you know, uh, Ajax of Amsterdam, the great year that they had. Um, Holland during the, the, the early 70s as a team. People recognising Amsterdam for the first time through football, through hearing it on the media. Uh, again, um, hearing more about Netherlands, the Dutch people just gaining more pride, respect for each other, you know, commerce uh, coming better because of the football, um, uh, production because of commerce, tourism, you know, outside the football, indirectly demand on great things. Brian, it's very nice to hear these words out of your mouth. Thank you very, yeah. very much. Yeah, it's very important. Oké, okay, Henny, look, zal talk to you next week. praten uh, we talk about soccer sad. again. Yeah, sad occasion, but uh, look, I'll, I'll stand for my, um, my 14 minutes tonight. Oké. Dank je, buddy. Bye-bye. Be good. Bye-bye. 15 november 1964. Johan Cruyff maakt zijn debuut voor Ajax. Op bezoek bij GVAV. verliezen de Amsterdammers met 3-1, maar Cruyff scoort wel. 15 mei 1966... Johan Cruijff pakt de landstitel met Ajax. In totaal wordt de legendarische nummer 14 als Ajax-speler... acht keer kampioen van Nederland. 30 oktober 1970... hij draagt voor het eerst het shirt met rugnummer 14. Na de zege op PSV speelt Johan Cruijff de rest van zijn carrière met dit nummer. 2 december 1968... Johan Cruijff trouwt met Danny Koster, de liefde van zijn leven. Zij krijgen samen drie kinderen, Chantal... En Jordi. Ajax wint op 2 juni 1971 de Europa Cup 1. In de finale zijn Johan Cruijff en Co. te sterk voor het Panathinaikos. Het werd 2-0. Ook in de twee daaropvolgende jaren wint Cruijff met de Ajax het belangrijkste Europese clubtoernooi. 1971: Johan Cruijff wordt uitgeroepen tot de Europees Voetballer van het jaar. In 73 en 74 neemt hij die prijs nogmaals in ontvangst. Op deze dag, 28 oktober 1973... maakte Amsterdammer zijn officiële debuut namens Barcelona. De Catalanen verslaan Granada met 4-0. Twee goals van Johan Cruijff. Hij speelt dan bij Barcelona en zorgt op 17 februari 1974... als El Salvador, de verlosser, voor het hoogtepunt bij Barcelona. Een 0-5 zegen bij aartsrivaal Real Madrid. Heel Catalonië voelt deze overwinning als een bevrijding. Charles, heb jij nog opgezocht wat Jordi betekent? Ja, Jordi is een uh, Engelse jongensnaam. Dat betekent stroomafdalen. De stroomafdalen. Uh, en het, het, het heeft uh, ook uh, roots met uh, George, Jordan. Uh -huh. uh, dus met Israël, denk ik. Ja, Ik denk het. Ja. In 1974 behaagde de koningin Johan Cruijff... tot ridder in de orde van Oranje Nassau te benoemen. Hij wordt daarnaast, net als in 1975, uitgeroepen... ...tot sportman van het jaar in Nederland. Heel mooi natuurlijk, hè? Uh, Hij gaat ook naar voetballen in Amerika. Daar hebben we het over gehad. Daar is de reden van zijn oprichting... ...van die uh, hele mooie foundation die hij heeft... ...waardoor sport voor iedereen toegankelijk is geworden. Dat is natuurlijk ook fantastisch. Maar dan komt juni 2010. De Wereldvoetbalbond FIFA kent Johan Cruijff... ...de Order of Merit toe. De hoogste onderscheiding die de Wereldvoetbalbond kent. Nou, ik denk dat dat voor hem ook een hele uh, grote gebeurtenis is geweest. Nou ja, en Frank de Boer die zegt dan dat hij dankzij Johan Cruijff... Uh, trainer is geworden van Ajax. En met Frank de Boer leeft de herinnering aan Johan Cruijff... maar ook zijn visie op het voetbal door. We zullen hem nooit vergeten. Zo is dat. We, we, we hebben een, een, een mooi stukje muziek gevonden ter afsluiting. Henny, want uh, Rob de Nijs heeft het over herinneringen ophalen... en een oud album met foto's. Dus... Nou, ik denk dat het uh, in het gezin Kruif nog zeker uh, heel vaak tevoren zal komen, dat album. Maar niet alleen bij het gezin Kruif, ook bij uh, Nederlanders die ze met voetbal hebben, toch? Als je niet kan winnen, moet je zorgen dat je niet verliest. 24 maar. maart 2016 overleed hij. Johan Kruijf, 68 jaar jong. Luisteraars, allemaal dank weer voor het luisteren naar Watertoren Sport. Een bijzondere uitzending. Uh, Henny, bedankt voor jouw uh, inbreng wat dat betreft. Uh, Leroy, bedankt dat je erbij was. <laughs> en uh, wij wensen u allemaal luisteraars een heel fijn weekend toe.